Nemen. Maar vaker en vaker in de laatste paar minuten krijgt Twente de bal wat langer in bezit. En kan het dus ademhalen. De Jong wordt aangespeeld nu door Brama en verschijnt zelfs ver op de helft van de tegenstander. Daar staat Chatli voor het doel. De Jong probeert zo lang mogelijk aan de bal te blijven. Marcelo ontfutselt hem die nu. Dan staan ze bijna op de achterlijn met bal en al. En ja, Marcelo blijft daar staan. De Jong zegt dat is prima. Nu wil PSV toch uitverdedigen Verspeelt de bal aan Jansen. Krijgt Chatli hem net buiten het strafschopgebied. Jansen loopt het strafschopgebied in. Chatli handig. Steekt de bal naar Jansen. Jansen krijgt hem in de mangel net niet mee. Dan moet cool blijven droogden van de strafschopstip. Dat doet hij wel. En dat trapt hij de bal uiteindelijk weg. Dat zag er zelf nog even dreigend uit aan die kant. En een vrije trap omdat uh, Matafs in de rug werd geduwd door Bengt. Zo snel genomen die vrije trap. Labiat aan de rechterkant. En uh, Lens uh, loopt uh, vrije Lens richting de achterlijn. Heeft de bal gekregen maar weer uitstekend mee verdedigen. Door Leroy Fer, die ook een hele goede wedstrijd speelt. Hij loopt heel veel gaatjes dicht. En dat is belangrijk als Labiat de hoekschop die daaruit voortvloeit mag gaan nemen vanaf de rechterkant. Daar komt de hoekschop van Labiat. Probeert, ja, probeert de bal voor het doel te brengen, maar dat lukt niet. De bal wordt uit de verdediging weggekopt. En dan uh, mag er gegooid gaan worden door PSV. 73 minuten gespeeld. 1 PSV, vier FC Twente. En uh, het slotoffensief dat al heel vroeg werd ingezet in de tweede helft is wat aan het verstommen. Ja, het heeft uh, niet echt een passend vervolg gekregen na de storm dus rondom die goal en de rode kaart. Dat volgde elkaar allemaal erg snel op. En je voelde eigenlijk ook wel, dat voelde ook het stadion wel. Als nu de tweede van PSV er heel snel achteraan valt, dan komt Twente echt nog in de problemen. Maar het voelt een beetje alsof die fase voorbij is trekken kan nog niet, want daarvoor is het nog te lang. 16 minuten nog, daar komt de bal weer voor het doel. Aan Venegor en Matafs voorbij. Weggekopt door Rosales en weggetrapt omdat Rosales dat eigenlijk maar half doet door Brama. Dan moet de Jong de lucht in halverwege zijn eigen helft. Dat doet hij overigens aardig. Komt de bal bij Fer. Fer, die gaat gewoon lopen. Dan ligt de weg ineens open omdat ze bij PSV weer de andere kant op kijken. En dan gaat Fer voor 1-5 scoren. Ja! 1-5. 16 minuten voor tijd, omdat bij PSV, met name in de lucht van Marcelo... Denkt mijn collega lost het wel op. Nou, die collega Hurtjesen lost helemaal niks op. En ver loopt gewoon door. En nog een stukje, en nog een stukje. En schiet dan de bal langs Isaacson. Daarmee is het wel gedaan, denk ik. ik kwartier ja, voor tijd. Ik, ik ook. Uh, dat vinden ook heel wat mensen die uh, om ons heen. Een kwartier voor tijd. Veel PSV-supporters vinden nu al de weg richting de uitgang. Men heeft het wel gezien. Men heeft het wel gehad, maar wat mag verheerlijk op een wandeling, maar wel een hele harde wandeling. Langs twee man en dan gewoon die bal tikken. En ik zei het net, hij is een van de uh, goede spelers van vanmiddag bij FC Twente. Hij loopt veel gaatjes dicht en loopt nu gewoon in een heel groot gat. En uh, dan gaat Bouwman naar de kant, komt Pieters erin. En Leroy Fair zorgt voor 5-1 voor FC Twente. Daarmee is het wel gedaan. Het is een, nou ja, niet kopie, maar het heeft wel wat weg van de wedstrijd in Arnhem. Van uh, Twente, die uiteindelijk met 1-4 werd gewonnen bij 0-3 rood. Beetje in de verdrukking. Kan 0-4 maken en weten dat de bijt binnen is. Zoals nu ook. 0-4, 1-4 rood, 1-5 klaar. McLaren was ook uh, bijzonder opgelucht. Dat is uh, ja, logisch, want die weet ook dat de bijt binnen is. En PSV mag dan nu nog een paar keer... In de buurt van het doel van Twente komen, maar vier goals in een kwartier. Dat lijkt me wat te veel gevraagd. Michailov ziet een bal komen, ziet Vennego komen, maar weet dat ze elkaar niet gaan tegenkomen in de lucht. En dan uh, kan Michailov hooghoudend nu zelfs, rustig de bal oppakken en klaarleggen voor de doeltrap. Steeds meer mensen besluiten om inderdaad te vertrekken. Uh, ja, ik wilde zeggen, ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat eerlijk gezegd nooit, want als je naar het voetbal gaat, wil je voetbal zien. Maar als je nou echt denkt, van, ik kan dit niet meer aanzien, het is beslist, dan begrijp ik in ieder geval je beweegredenen. Goed, bouw maar eruit. Pieters erin dus bij PSV. Pieters mag weer wat minuutjes maken, maar ja, het zal weinig meer om uh, um het lijf hebben. We hebben nog een kwartier te gaan en er moeten hele grote wonderen gebeuren. PSV heeft echt wel de mogelijkheden gekregen in die uh, fase. Na dat doelpunt van Toijvolen toen het 4-1 stond. En er kans op kans kwam om 4-2 en misschien wel 4-3 te maken. Maar Ver heeft aan alle illusies een einde gemaakt. Nu probeert Lens nog met een voorzet die in de handen van Michailov komt er iets aan te doen. Maar ook dat lukt niet. En dus kan Michailov de bal weer heel rustig. Maar wel zeker in de knuisten naar voren rammen. doet dat richting Luc de Jong als eenzame krijger staat hij voorin. Kan de bal ook niet te pakken krijgen omdat Pieters ertussen zit. Pieters die via Marcelo de bal gekregen heeft bij Labiant. Ze zullen bij Twente hopen dat de rode kaart die Douglas vanwege natrappen kreeg... één wedstrijdsschorsing oplevert en niet meer. Dat hoop je natuurlijk altijd. Maar die ene wedstrijd is NEC uit. Maar die daarna komt is Feyenoord thuis. En dan heb je hem misschien wel nog wat harder nodig. Dat zal McLaren zich ook gerealiseerd hebben inmiddels. En ik vermoed Douglas zelf ook balbezit voor Twente. Michailov gaat een doeltrap nemen. nadat er een paasje van PSV van Pieters vanaf de linkerkant eigenlijk te scherp was... En uh, Michailov deed nog altijd de tijd. Ja, het is nu niet echt meer nodig om nog tijd te rekenen. Dan zou je zeggen, 13 minuutjes nog. En 1-5 zijn de cijfers op het bord. John, Jansen, Wisroff, De Jong. Rust, Toivonen en rondom een rode kaart voor Douglas. 1-5 ver, een paar minuten geleden. Dat is een vogelvluchte wedstrijd. Chatley heeft de bal. Brama krijgt hem. En dan komt Twente nog een keer Brama Draait zich met een soort zidaantje nu langs drie tegenstanders. Maar ziet uiteindelijk dat hij niet een echte zidaan is. En verliest de bal. Volgens mij is die 1-5 uh, de grootste nederlaag ooit. Ja, Ajax, voor PSV. Ajax heeft hier ook een keer met 5-1 gewonnen. Uh, dus het kan nog erger worden voor uh, PSV. Maar Toyvon heeft de bal gegeven aan Mertens. Mertens, uh, buitenom komt uh, Pieters. Pieters met de voorzet. En dan uh, gaat hij langs alles en iedereen. En kan Toyvon ook de bal niet onder controle krijgen. Maakt een overtreding of fair. Maar het balbezit blijft voor FC Twente via Luc de Jong. En dan gaat aan de linkerkant zelfs Rosales nog meelopen. Maar dat hoeft niet. Gaat de bal helemaal naar de andere kant. Naar Tim Cornelissen. Nee, de, het Finijn is uit de wedstrijd door het doelpunt van ver. Dat is uh, jammer, want het zag er nog even spannend uit. Voor uh, zover je bij 4-1 nog spannend uh, kunt maken. Maar je voelde dat het uh, misschien wel eens kon kantelen. En daar heeft het ook lange tijd uh, uh, de schijn van gehad. Maar schijn is geen realiteit. Zo weet nu ook PSV. Als er heerlijk rustig kan worden gespeeld door... FC Twente, mooi balletje van Rosales op de Jong. De Jong met de meegelopen Labiat. De Jong nog altijd in de bal bezit. Overtreden in Labiat, vrije trap FC Twente. Twente gaat zelfs de bal rondspelen op de helft van de tegenstander. De Jong maakt wat toneel nu na het duel met Labiat. Zegt ik heb last van de hand, misschien dat hij daarop gevallen is. Rosales bemoeit zich er nog even mee en Labiat roept nog wat tegen de Jong. Terwijl Van Boekel daar echt op een halve meter na staat. Dat vind ik ook niet zo slim allemaal. Denk, gaat hij nou op zijn hand staan? Als het al zo is, is het denk ik per ongeluk. Voor mij heeft Labiat nou niet iets gedaan wat niet mag. Nou ja, oké, okay, prima. Iedereen staat weer. Van Boekel vindt het prima. En Twente speelt dus, zoals ik zei, de bal rond. En dat vindt PSV vervelend, want Labiat die is daar gefrustreerd over. Wippertjes zelfs, lopjes. En dat kleineer je de tegenstander mee. Wij nalden hem nu in de achtervolging. Dat is er dan geen één die een tik uitdeelt. Maar je krijgt straks gegarandeerd nog een PSV-er er Iedereen van Twente tegen de reclame wordt schot. Let op. Ja, en dat tien... Team... Voor alle duidelijkheid na de rode kaart van Douglas. Uh, tegen de elf van PSV. Dus dat doet pijn. Heel veel pijn. Want uh, Twente heeft nog steeds balbezit. Nu zit dan uh, eindelijk uh, Labiat ertussen. En kan Wijnaldum een aanval opzetten. Maar ook bij hem... Is het weg, Want dan speelt de bal achter Erik Pieters. Pieters die de bal dan wel nog kan krijgen en hem meegeeft aan Mertens. Mertens heeft er nog wel even zin in. Er speelt de bal naar buiten naar Pieters. Iets aan de harde kant. Pieters kan hem wel binnenhouden. Maar levert in bij Chatli. Chatli, Cornelissen, Cornelisse, Chatli. En dan de twee vriendjes. Mertens en Chatli die bij elkaar staan. Chatli als winnaar. En dat zal ook vanmiddag. Voor FC Twente gelden uh, het duel Chadli-Mertens wordt beslecht in het voordeel van de man van Twente. Omdat FC Twente met 5-1 voorstaat en deze wedstrijd gaat winnen. Jansen die veel loopvermogen heeft. Willem Jansen wil nog wel achter een diepe bal aan die van Rosales komt. Maar die zuiver is. Die komt voor de voeten van Isaacson. En de PSV komt nog eens naar voren toe met een doorkoopbal. Nu Vennegoor kan er niet bij komen. De bal doorgekopt door Matas vanaf een meter of 18 van het doel. Michailov laat heel rustig die bal liggen. Wacht tot er een PSV op hem afkomt. En helemaal op de rand van het strafhoopgebied pakt hij dan de bal op. Want nog steeds denkt Twente iedere seconde is er één. De coach met de armen over elkaar staat langs de kant. McLaren heeft toch inmiddels een wat rustigere uitstraling. Dan dat hij een minuut of 10, 15 na nou iets langer eigenlijk al een minuut of 20 geleden had. Want toen was hij in alle staten. Labiat heeft de bal. 1-5 zijn de cijfers die op het bord staan. Twente dus naar de rode kaart van Douglas met 10 man. De voorzet via het lichaam van Rosales over de achterlijn. En nog een hoekschop voor PSV, versierd door Lens. En Labiat komt hardlopend naar de rechterkant tegen Btw in. Hij mag de hoekschop gaan nemen. Wat dat betreft wint PSV wel. 11-0 in hoekschoppen, maar 5-1 in doelpunten in voordeel van Twente. Uh, de hoekschop in uh, het voordeel van PSV. Uh, ook deze hoekschop levert niets op. En dan kan er nog uh, hard uh, gelopen worden door Rosales. Die de bal op de middellijn te pakken heeft. En dan moet uh, Wijnaldum helemaal mee terug. Om mee te verdedigen. En speelt de bal dan naar Isaacson. Maar ja, maar ja. 5-1, 81 minuten gespeeld. balbezit voor uh, Marcelo. Die uh, de bal breed geeft aan Wijnaldum. Wijnaldum kiest voor de zijkant. Daar staat Labyat. Lens meldt zich dan ook maar in het centrum. Er staan nu van PSV vier spitsen. Wie? Toyvonen met het hoofd. En de redding van de keeper. Maar niet voldoende. Want de goal. 5-2. Nou ja, 2-5 dus. Eh, dat lijkt me aan de late kant. 82 minuten. De tweede van deze middag van Toyvonen. Inmiddels is het avond overigens. Maar vooruit maar. En Toyvonen maakt dan zijn vijftiende van dit seizoen. En eh, nou ja, brengt dat de spanning terug? Eigenlijk niet hè? Nee, nee, nee. Daar nou is het tekort tijd voor. Acht minuten nog. Overigens... Eh... De 5-1 waar we het over hadden, zowel van Ajax als een paar minuten geleden FC Twente... is niet echt de grootste nederlaag thuis ooit. Dat was een 5-0 nederlaag, ook weer tegen Ajax, maar van 19 januari 1958. Maar goed, maakt het uit. Het is 5-2 geworden. We hebben nog acht minuten plus extra tijd en een vrije trap voor FC Twente. Maar het is duidelijk. De competitie wordt leuker en leuker. En spannender en spannender. Want nu met AZ, Ajax, die allebei gewonnen hebben. FC Twente dat wint. En PSV dat verliest. De koploper gaat dus onderuit als enige uh, in dit uh, weekend van de grote clubs. Ook Feyenoord uh, nog gewonnen. En Herenvee gelijk. Het zit uh, allemaal redelijk dicht bij elkaar bovenin. We gaan een leuke laatste uh, wedstrijden. Door een uh, wedstrijd of 10 tegemoet in de Eredivisie. Uh, zeker ook door deze overwinning van FC Twente. FC Twente dat in balbezit is. Maar uh, oh, ik wilde zeggen, een, uh, ach, dan moet je wel van hem afblijven, Pieters. Van de scheidsrechter, want dan krijg je nog geel ook. Let maar op. Uh, het is uh, Luc de Jong die daar ligt. Wordt uh, nu al met bier bekogeld. Maar zal zo dadelijk een uh, verdiend biertje krijgen. Pieters maakte de overtreding. en ging uh, tekeer tegen de scheidsrechter. Uh, en het is echt een ongelofelijke stomme overtreding. En dan moet je wel van de scheidsrechter blijven. Hij heeft echt geluk dat hij geen gele kaart krijgt. rood zelfs. Ja, Want hij op... duurt gewoon de scheidsrechter ja. weg. Niet heel handig. 5-2. Doet zo, Weet je nog te tegen ASV, ja. Europa Cup? Zeven minuten nog te gaan en je staat 5-2 achter. En je neemt dit soort risico's. Ja, de frustratie, ik snap het allemaal wel. Zeker, Pieters Baalt die was terug van de blessure. Dan sta je in de basis bij Oranjo Wembley. En dan kom je terug in Nederland en dan zit je op de bank. Ik begrijp wel dat je ongelooflijk gefrustreerd bent al. Maar je moet je toch beheersen. Maar goed, daar kunnen anderen over meepraten vandaag. 84 e minuut. 2-5 is de stand bij PSV Twente. Dat is een krankzinnige uitslag. Als ze bij de FIFA nog tijd over hebben, zullen dus ze dit ook wel weer gaan onderzoeken. Lijkt me geen reden voor overigens, maar uh, wie weet. Brahma heeft de bal. Verspeelt hem in de drukte. Die drukte heet. Toivonen eigenlijk veranderen kan PSV met Lens nog een keer komen. Lens 1-2 met Vennegoor krijgt de bal niet terug. Wijnaldum komt niet tot de schot omdat die bal wordt weggetrapt door Jansen. Die kijkt de vuurpijl die hij verstuurt na... Dan ziet het ding landen in de, middenstip, of in de middencirkel en ziet daar dan uh, dat Pieters de bal weer de andere kant op trad. Twente wacht af in die stopminuten en uh, ziet PSV komen, maar PSV weet ook dat het niet meer gaat slagen. Toyofone, maker van twee doelpunten van PSV, heeft de bal gespeeld naar Pieters. Pieters naar Mertens. Mertens uh, blijft dus volgens nog op uh, 16 staan. En probeert nu met twee man tegenover zich iemand vrij te spelen. Dat lukt ook. Pieters. Pieters bal naar Wijnaldum. Wijnaldum, een klein duwtje. Gegeven. Maar blijft de bal bezitten. Speelt de bal dan naar Mertens. Mertens moet de voorzet geven. Maakt een goede actie. Gaat langs Cornelis. Brengt de bal voor. Nog een keer. En daar is de goal. Nee! Daar is de goal niet. Hij weet het niet hoor. Michael of dat hij hem had. Maar uh, uh, hij heeft hem wel. En daar was meer geluk dan wij wijsheid uh, voor nodig. was al oh, goed. achter geweest hoor, denk ik. Dat de gestalt een ja, meneer met de vlag kunnen. omhoog. Ah, oké okay. Dat is een uh, grensrechter. Ik kijk nog even naar de herhaling. De bal komt inderdaad uh, terug bij uh, Mertens, die de bal voorgeeft. En via Lens gaat de bal niet in het doel. Maar hij had ook niet uh, geteld. Want het is doeltrap voor Michailov. Nog vijf minuten plus extra tijd. 5-2 voor FC Twente. Overtreding nog gemaakt door Marcello. Die kan eigenlijk ook niks goed doen vanmiddag in het duel met uh, de Jong. Geeft de Jong een klein duwtje. Volstrekt onnodig. Pieter staat er ook nog bij. Waarom zou je? Ik heb al voorspeld dat het nog lang onrustig zal blijven in Eindhoven. Nou, dat klopt wel een beetje. Want er zijn nog steeds meer mensen die zich langs de kant met boze gezichten melden. Om nog verhaal te gaan halen bij deze en gene. Achter de dugout dus ook van Fred Rutte. Terwijl Twente nog met een prachtige paas van Jansen die nog eens een keer wegstuurt. Als het nog 2-6 wordt, dan denk ik dat er nog een extra streamend fluitconcert komt. die door twee tegenstanders in het biedt, gaat dan naar de grond. En wil dan nog een strafop die krijgt hij niet. Van Boekel zegt, daar beginnen we niet meer aan na 86 minuten. Dan ja, komt PSV goed weg, denk ik. hoor. Want ik denk ja, dat, dat deed ik de ook. Ja. Uh, balbezit voor FC Twente. Uh, na het uh, uh, offensief zeg maar, van 11 tegen 10 is er weinig mee gezien. En nu kan Willem Jansen alleen op de keeper afgaan. Willem Jansen voor 6-2, Willem Jansen voor 6-2. Het is 6 voor FC Twente, 2 voor PSV. De ontmaskering is compleet. Stond het 4-0 bij Rust. Dat was al een drama voor PSV. Nu lijkt de eindstand op het scorebord te komen: 6-2. En nu gaan wij zometeen met z'n tweeën hier zitten. Want nu gaat iedereen massaal weg. Uh, men heeft het gezien. Men heeft het helemaal gehad met PSV: dat met 6-2 achter staat. En het is Willem Jansen. Overigens het zesde. Uh, verschillende doelpuntenmaker. Zes verschillende doelpuntenmakers bij FC Twente als nee, ik nee, het. Nee, Jans luid. had er alleen hè. Ja, Jans had ook de ja. 0-2. Ja, het zijn er zoveel. Het is uh, krap. Uh, FC Twente 6-2. Mooi doelpunt van Willem Jansen. 87 minuten. 2-6. Het zijn uh, cijfers waar iedereen in Eindhoven... maar dat geldt ook voor Enschede. Dat geldt denk ik ook wel voor Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar. Nog eens een keer achter zijn oren zou ik krabben, en zeggen... wat is hier eigenlijk allemaal gebeurd? Wordt het nog anders? Dat kan maar zo. Want PSV via Lens zet een bal voor die bij de tweede paal... nog gevaarlijk in de buurt komt van het hoofd van Matas. Maar ook hier willen bal en hoofd elkaar niet raken... Twente gaat nog een keer wisselen en doet zichzelf dan een soort statistisch plezier. Waarom zal ik zo uitleggen? Bayrami komt in het elftal. Dat is een zweet zoals u vermoedelijk weet. Die mag dan nog een paar minuten meedoen. Blijkbaar goed getraind. En De winstpremie is ook voor hem. Nasser Chadli gaat dan naar de kant. Waarom doet Twente zich een statistisch plezier? Nou het is zo dat Bayrami elke keer dit seizoen als hij meedeed dan verloor Twente niet. Je zou bijna zeggen als je vlak voor tijd met 1-0 achter staat dan moet je hem inbrengen. Want uh, dit wordt wedstrijd 17 dat Barami speelt. En alle keren verloor Twente dus niet. Nou ja, leuk feitje. Mogen wij galmend overkomen, dan komt dat omdat het stadion zo'n beetje leeg is. <laughs> uh, bal zit nog voor FC Twente, maar niet voor lang. Want uh, Marcelo zit ertussen, speelt de bal helemaal terug op eigen helft naar Isaacson. En Isaacson geeft hem nog maar een keertje mee aan Hutchinson. 88 minuten gespeeld. Een bijzondere wedstrijd hebben wij gezien. Een hele bijzondere wedstrijd, terwijl zo dadelijk Dwight Tindalli ook nog even zijn opwachting mag maken bij FC Twente. Als de bal nog een keer voor het doel komt en Cornelis de bal wegrampt over de zijlijn en we de wissel gaan krijgen. Dwight Tindalli, na lang blessureleed, mag ook weer in de elf van FC Twente opkomen draven. Nu als invaller en gaat dat doen, wordt nog even met de vierde man, Jansen gesproken, man van twee doelpunten. Jansen, de andere Jansen, Willem Jansen gaat naar de kant. Dwight Tindalli is zijn vervanger. We zitten na 89 minuten spelen bij PSV Twente nog altijd op 6-2 voor Twente. Wat nog wel leuk is om te vermelden is dat Nicky Kuyper niet op de bank zat... maar wel mee was naar Eindhoven als een soort 19e man. Terwijl Hutsen ze van afstand gaat schieten, maar dat vrij ruim naast doet... Natuurlijk heel lang geblesseerd geweest. 17 maanden geleden voor het laatste wedstrijd gespeeld. Zware knieblessures. Nauwelijks gevoetbald. In de vorige winterstop op dat trainingskamp in Spanje zijn kruisband gescheurd. Maar dus nu wel weer in de spelersbus. Misschien dat ze er een te kort kwamen bij het kaart. Dat kan, maar uh, hij is in ieder geval weer mee. En dat zal hem goed doen. Hij heeft denk ik wel een leuke middag. In tegenstelling tot de fans van PSV voor zover ze er dus nog zitten... Iemand moet zijn rotzooi meenemen, maar ik weet ja. niet zo goed wie ze bedoelen. Nou, het grappige is dat de beide supporters Klens uh, elkaar gevonden hebben. in het zingen van hetzelfde liedje: <laughs> Rutte, neem je rotzooi mee. Uh, hij neemt de bal mee en dat is Wissgroff. Die uh, weer uh, redelijk heeft gespeeld achterin als aanvoerder. Het was toch het grote verschil hoor. Met name in de eerste helft. Centraal achterin: PSV dramatisch met Bauma en Marcelo. En uh, FC Twente geen kans weggegeven in de eerste helft. 4-0 bij Rust. Doelpunten van John. Van Jansen, van Wiskrof en van De Jong. En dan in de tweede helft een rode kaart voor Douglas. Dat was een domme rode kaart natrappen. Uh, Toivonen maakte 1-4. Het leek erop dat het nog iets zou worden. 1-5 werd het tot ver. 2-5 door Toijvonen. Er wordt uh, meerdere malen gefloten. En niet alleen door de scheidsrechter. 2-6 was het Jansen. En zo eindigt deze topper in een uh, hele vreemde wedstrijd. In 6-2 voor FC Twente. De Tuckers hebben goede zaken gedaan. Dat hebben ze zeker. AZ is de koploper na dit weekend. Maar Twente, de ploeg met de minste verliespunten... Ze hebben nog een inhaalwedstrijd te goed tegen De Graafschap. PSV-Twente eindigde dus in 2-6. En daarom gingen wij ook 19 minuten langer door op deze zondag. Langs de lijn hangt er mee op. We gaan naar Ster en het uitgebreide Radio 1-journaal.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 Goedenavond. Stembureaus dicht in Rusland. Wordt Poetin opnieuw president? Zeker 200 doden bij explosies in Republiek Congo... en EU-president Van Rompuy vindt extra bezuinigingen geen groot probleem. Het weer vanavond en vannacht kans op regen. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen bewolkt en af en toe regen. Temperatuur dan rond zeven graden. Na morgen blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd regen. En de middagtemperatuur ligt rond een graad of acht. We beginnen in Rusland. Daar mochten 110 miljoen Russen vandaag stemmen. De exit polls zijn net binnen. Kiesja Hekster in Moskou bij het Kremlin vertel. Is Putin het geworden? Putin is het geworden. Geen verrassing dus. In de eerste ronde heeft hij met ruim 62% procent. Alle andere kandidaten ver achter zich gelaten. Dat zijn de laatste exit polls. De definitieve uitslag uh, komt pas in de loop van de nacht. Of Morgen waarschijnlijk bij het Kremlin waar het staat. zijn duizenden moskowieten verzameld met de wit, blauw, rode vlag van Rusland. Ze vieren feest, er is een uh, popconcert aan de gang. Onder de muren van het Krem. Mensen die hier binnenkomen, die feliciteren elkaar met de overwinning van Poetin. Het uh, is geen verrassing, maar ze zijn toch blij. Poetin is voor de derde keer president van Rusland. Nou, zijn er ook berichten over fraude bij de verkiezingen. Wat weet jij daarvan? Ik heb uh, gehoord dat er fraude is gepleegd. Dat meldt althans waarnemersorganisatie en ook de oppositie zegt dat. Er is sprake van zogenaamd carouselstemmen. Dat uh, wil zeggen dat er mensen op meerdere plekken gestemd. Zodat ze met bussen van het ene stembureau naar het andere stembureau zouden zijn vervoerd. Er zijn ook meldingen van waarnemers die fysiek bedraagd zijn door de politie. Uh, daar staat tegenover dat de autoriteiten zeggen dat de waarnemers die klachten zelf verzonnen hebben. Dat ze helemaal niet waar zijn. Dit is eh, sprake van een propaganda oorlog tussen de beide kanten. En dat zal de komende dagen nog wel doorgaan. Het zal in ieder geval de oppositie tegen Poetin eh, extra stimuleren om morgen de straten te gaan. Er is een grote demonstratie aangekondigd voor eh, morgen vier uur Nederlandse tijd. Dus die mensen zullen zich niet zomaar neerleggen. Bij is toch wel grote overwinning van Poetin in de eerste ronde vandaag. Dankjewel Kizia Hekster vanaf het Kremlin in Moskou. Bij een reeks explos explosies in Brazzaville, de hoofdstad van de Republiek Congo, zijn meer dan 200 doden gevallen. In mortuaria zijn al 206 lichamen binnengebracht. Er zijn meer dan duizend gewonden. De ontploffingen waren in een munitiedepot en zijn waarschijnlijk ontstaan door brand. Op beelden is boven Brazzaville een mee, kilometers hoge rookpluim te zien. De minister van Defensie spreekt van een ongeluk. Volgens hem is er geen sprake van een koep of van muiterij. Veel gebouwen zijn verwoest. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. Nederland kan anderhalf procent bezuinigen op de begroting... zonder daarmee de economie kapot te maken. Dat zei EU-president Van Rompuy in het tv-programma Buitenhof. Politiek redacteur Hans Andringa. Aan de vooravond van de onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen... plaatst Herman Van Rompuy, de president van Europa... de gesprekken in een wat ander daglicht. In Nederland is men wat al te dramatisch... over die extra bezuinigingen van anderhalf procent... Als je dat bezuinigt, gaat de economie heus niet kapot, stelt Van Rompuy. Zijn eigen land, België, heeft meer bezuinigd. En Nederland zal, net als andere eurolanden, de gemaakte afspraken moeten nakomen en zijn begroting op orde brengen. Een extra bezuinigen, van zo'n anderhalf procent, kan ook op een sociale manier, denkt Van Rompuy. Het is niet aan mij om te zeggen hoe dat, dat moet gebeuren, dat is behoort tot. Soevereine recht van de Nederlandse Zeker. regering en het Nederlandse parlement. Ik, mijn taak is alleen om eraan te herinneren dat die afspraken zijn gemaakt. Na de vele eurotoppen van de afgelopen maanden en de daar nieuw gemaakte afspraken door de regeringsleiders... is Van Rompuy voorzichtig optimistisch over de toekomst van de euro... De kans op het uiteenvallen van de eurozone is klein geworden, denkt Van Rompuy. Die gedachte van uh, falling apart, het, het, het, uh, het uiteenvallen van de eurozone... Dat, dat is op dit ogenblik voorbij. Mede door al wat we gedaan hebben... mede door het verdrag dat we in moeilijke omstandigheden uh, op poten hebben gezet... en natuurlijk mede door de acties van de centrale bank... ik denk dat we op een keerpunt staan in de crisis... Maar ik ga niet zeggen dat de crisis voorbij is. Terugkeer naar de gulden, zoals de PVV wil, is voor Van Rompuy geen optie. Het belang van de euro moet niet worden onderschat. Zonder de euro hadden de eurolanden de financiële crisis... van 2008 niet zo goed doorstaan. De euro is nog altijd sexy, stelt hij. De invloed van de munt kan je niet na tien jaar al berekenen... zoals de PVV nu heeft gedaan. Daar is langere tijd voor nodig... Als Nederland uit de euro stapt, zegt Van Rompuy, betekent dat niet alleen het einde van de eurozone, maar ook van de Europese Unie.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 De hoofdpunten van het nieuws, nogmaals, premier Poetin is al in de eerste ronde van de Russische presidentsverkiezingen gekozen. Bij een reeks explosies in de Republiek Congo zijn meer dan 200 doden gevallen. En Nederland kan anderhalf procent bezuinigen op de begroting zonder daarmee de economie kapot te maken, vindt Herman van Rompuy. Tot zover dit NOS-journaal, zometeen de VPRO met studio Itzerna.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 Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Luisteraars, welkom in Studio Itzerda. Als jeugdige jongen -jonge hoorde ik eens een hele harde knal. Mama, mama, wat is dat? Vroeg ik geschrokken aan mijn moeder. Dat, mijn jongen, dat is een blindganger... Uit de Tweede Wereldoorlog. Maar het is een Sindsdien heb ik een diep ontzag voor iedereen die zonder licht in de ogen, met stok of hand, langs zeren wegen voortgaat. Altijd beleefd blijven, want voor je het weet. hebben ze je toen voor gek gesleten? Inmiddels weet ik beter dat blind ook overdrachtelijk kan zijn. Denk maar aan, aan blinde woede, oh. blinde liefde of. Zoals in mijn geval, het blinde vertrouwen in onze presentator. Hier is Marten Minkema! Welkom. Welkom bij Studio Iserda. Met een korte uitzending ditmaal. Maar dat doet niets af aan het punt dat dit programma iedere week weer maakt. Namelijk, een goed verteld verhaal zegt meer dan duizend beelden... En wat is radio anders dan een vertelling? Iets waarvan u nog niet weet, dat u het over 30 seconden wel zult weten. En dat u dan denkt, wat fijn dat ik nu wel weet... wat ik net nog niet wist. Een enkel woord kan een hele wereld openen bovendien. Bijvoorbeeld, Vincent Bijlo. Ja. Ben je het er mee eens? Ik ben het daar volledig mee eens, Martin. Wat fijn dat je erbij bent. Welkom. Ja, leuk. Om hier in Itzada eens te zijn. Mijn debuut? Ja. ja. Ja, bij daar? zeker. Ja. ja we, we gaan het hebben over theater, uh, toneel, over slechtziendheid en blindheid. En uh, Vincent, jij bent theatermaker en cabaretier en schrijver... en columnist en radiomaker en muzikant. De vraag is eigenlijk meer, wat ben je niet? Wel nu, je bent geen ziende. Je bent al vanaf je geboorte blind, hè? Ja, ja, voor zover ik mij kan herinneren. Wel, ja. Ja. Wat, wat, wat merkwaardigheid is, dat je ook kunt zeggen ik ben blind. Want als je, als je wel ziet, kun je eigenlijk niet zeggen ik ben ziende. Dat klinkt zo raar. Nee, ja, ik zat er het, laatst tijd na te denken. En ja. dus toen dacht ik, ik ben eigenlijk, ik ben niet blind, maar ik ben iemand die blind is. Ik ook niet als ik jou tegenkom. Nee. Hé, hey, Martin, jij bent ziend. Nee, inderdaad. <laughs> jij kan zien. En dat is, volgens mij is dat echt een, een, een, een wezenlijk verschil. Ja. Oh, zeker, want als je zegt, ik ben ziende... dan klinkt het bijna een beetje arrogant... alsof je gewoon helderziend bent meteen. Meer kan zien dan een ander. Ja, nou, in jouw geval klopt dat wel een beetje. <laughs> en dan is de vraag bij ziende altijd. Uh, wij zien heel vaak, wat is dat nou blind? He? Dus die, die vraag die steeds maar terugkomt. Ja, het is je, je een soort, soort fascinatie. Maar dat komt volgens mij, omdat het toch iets magisch heeft. Het is erg merkwaardig, want je wil iets... dat mensen niet hebben, wil je ervaren. Namelijk... Dat ze geen zicht hebben. Maar ik ken eigenlijk niet zoveel mensen die. heel graag willen weten. wat het nou betekent. om doof te zijn. Of om... Ik zat ook laatst te denken. misschien is het ook wel eens leuk. om een theatervoorstelling te maken. over. Uh, dat je niet kan denken. Hé, hey, ja. <laughs> ja, kijk, en daar, en daar vervolgens. daar hoef je geen vragen bij te stellen dan. Nee, dat is heerlijk. Nee. Dat zou een geweldige ja. voorstelling zijn. Dat heeft helemaal geen zin om. Stel je zelf nog wel eens die, die vraag, hoe het is om te zien? Stel je jezelf die vraag dan eens? Nee, helemaal nooit. De vraag heb ik me ook nooit nee. uh, gesteld. eigenlijk. Nee, Want dat, dat, ik, nou ja, omdat ik me daar geen enkel er uh, geen enkele voorstelling bij kan maken hoe dat zou zijn. Maar je hebt net al min of meer antwoord gegeven, Maar ik, vraag, ik stel nog een keer die vraag. Waarom denk je dat, dat de zien dat wel graag steeds maar willen weten? Nou, omdat Omkeerd. het natuurlijk ontzettend wat is leuk toch? is. Het is ontzettend leuk om een, om, een, om een zintuigverschuiving door te maken. Het is ontzettend leuk om een, een relatief eenvoudige kick te kunnen bewerkstelligen... door een blinddoek om te doen en door uh, te kijken wat er dan gebeurt. Dat klinkt zo goedkoop. Nou, ik maak er soms ook wel eens. Ik heb bijvoorbeeld, laatst heb ik de Horecava geopend in Amsterdam, in de Rai. En toen heb ik ook iedereen een blinddoek laten voordoen. En toen hebben we uh, lucht van gras laten binnenspuiten. We hebben mensen uh, gevraagd om een drankje te drinken... en te kijken wat dat dan is. Dus je kan zo met een soort kleine, uh, kleine uh, handeling als zo'n blinddoek... kan je een wereld betreden die natuurlijk helemaal niet de mijne is... want ik ben dat altijd, uh, blind... Ik ben altijd iemand die blind is, sorry. Maar um, uh, het is wel zo dat je een, een, een leuke, leuke, leuke overgang kan maken. Zoals mm. je bijvoorbeeld ook thuis in het donker naar de radio kan luisteren... en dan alleen maar gefascineerd bent door de audio die je hoort. En daarom is radio waarschijnlijk ook zo'n enorm beeldend medium... omdat ja. het heel veel mooie suggestie ja. opwekt. Dus wat je met radio ja. eigenlijk doet... Ja. Is, is, is een soort, soort blind landschap maken. Blind landschap, dat is een mooi gezicht. We, we hebben reportages hier in Suitserda nu... over een paar voorstellingen die geheel of deels gaan over blindheid. Luister je mee? Ja, zeker. Op 17 maart gaat het theaterstuk Ongezien première, waarin ziende acteurs voor blinden spelen. Of voor blinddoekten... Want ook zienden mogen niet kijken, die moet je blind voor. En die première zal zijn in het scherzziende centrum Het Schild in Wolfheze aan de rand van de Veluwe. Vanwege het honderdjarige bestaan van het Schild. Omgezien gaat over de vriendschap tussen een blinde accordeonist en een jonge vrouw die zingt en serro speelt. En dat gruwelijke geheim dat zij bij zich draagt. Itse daar buitendienstmedewerker Gerrit sprak met regisseur Jack Nieborg. Mijn naam is Jacques Nieborg en ik uh, ben de regisseur van de voorstelling die we nu maken zijn voor het schild. En dat is een uh, speciale theatervoorstelling voor blinde mensen. Hoe ziet hier een of andere loods met allemaal landbouwwerk daar. Ja, het is een of andere zadenfabriek, zeg maar, uh, hier. We noemen het ook als het zaadtheater, maar uh, <laughs> het, is, uh, het is allemaal... Uh, Je hebt niet echt een podium nodig, natuurlijk. Nee, we hebben geen podium, nee. geen gordijnen, geen licht, geen kostuums, geen grim. Wat dat betreft wordt het allemaal een stuk makkelijker. Dankjewel. We hebben nu even het warmtekanon aanstaan. Voor uh, een beetje temperatuur op de ogen. Maar die doen we vijf minuten aan, die doen we zo uit. En dan, uh, dan is dit de ruimte. En, en dit zijn de spelers en de muzikant. En dit is Gerrit. Ja, dit is Gerrit van de radio. En die kijkt tegen iets aan wat ik eigenlijk niet zou mogen zien natuurlijk. Nee, wat verder ook wat heel weinig mensen te zien krijgen hoor. Dat is heel bijzonder wat je, ja, wat je ja, nu ziet. Ja, wat is het? Een soort dolhof van latjes? Ja, het, het is, uh, wat is het? Een, een bos lijkt het wel bijna. Vijftig nee. we uh... zitplaatsen. En dan hebben we allemaal rijtjes van vijf stoelen. Dan oh, moet je even gaan zitten daar. Ik zit ook een uh, scène in, uh, in een lelijk eentje ja. in, uh, in Parijs niet berg omhoog. De hele stoelen gaan een beetje naar. Ja. En Dan krijg je op een bepaald moment, dan ga je weer uh, het zal Laat ons natuurlijk ook wel adviseren door blinde mensen. Het schijnt dat als je de stoelen maar een heel klein stukje naar voren of naar achteren doet, dat dat een uh, heel groot effect is. Je hoeft maar heel weinig te doen om heel veel te bereiken op dat gebied. Dat is een soort fantasie. als je bijvoorbeeld deze zou hebben, je zou zo even kijken hoor, je zou zo gaan. Je hebt dan het geluid van, misschien je het al van bij de achtbaan, dat en dat je dan, stil komt staan, dat je er één dan schrik je echt rot. Maar dat soort dingen gaan we dus expres niet doen. denken in een achtbaan? Nee, want als je echt gewoon een blinddoek voor hebt, is bijna een levensbedreigende situatie en zo. Dan ben je alleen maar bezig met overleven. Voor de ziende is dat ook. Ja, voor de ziende is dat, ja. Oh ja, we hebben hier nog de... In Frankrijk gaat het op de zon. Daar voel je dus ook warmte op je gezicht. Ja, dat zijn warmtelampen. Die... Oh. En er zit dus bij elk rijtje van vijf stoelen, hoort dus zeg maar zo'n cockpit. Met ook allemaal potjes met geuren en uh, attribuutjes. Die, uh, dus zeg maar vijf mensen worden echt bediend door één, uh, de één persoon. Nou ja, we krijgen straks bijvoorbeeld een scène in een supermarkt. Laat iemand de pot Algurken vallen. Nou ja, dan krijg je dat zuur van die algurken. Er loopt een visboer loopt er voorbij. Ja, dat soort, het schijnt dat het niet zo moeilijk is om een geur te krijgen. Het is veel ingewikkeld om die geur weer weg te krijgen. Ja. Even supermarkt toe. Ja? ja, is goed? Lisbeth, het? Ja. Supermarkt toe. Ja. Ja, alleen zeiden wij nog wel tegen elkaar. Dat wordt echt een geluidsband in tijd. Ja? Ja. Dus daar zullen wij nog wel even, want ja, dan moeten we echt... precies in die tijd kunnen aan, Dan moeten we precies kloppend krijgen. Ja, ja. Nou, het spijt me, hoor. Het spijt me echt heel erg. Um, kan ik iets voor u doen? Zal ik u ons naar huis brengen? Nee, nee. Liesbeth, het is zo'n heerlijk kwart hè? Ja. Zou ik u naar huis brengen? Maar is weer in invalide baard? Ja, zoiets. Ja. En op welk punt breek ik dan mijn stok op haar hoofd? Dat is daar halverwege bij de kassa. Dat gaat u in verliezen dat heb ik niet. Hebt u een rollator? Ja. Waar is die dan? Ja. Zal ik u naar huis brengen? Waar is u in Ja, volgens mij is het wel mooi als ik eerst zeg nog, ja dan... Ja, dan ja, Oké, okay, dat is goed. Dan, ja, ja. Ja, doet het spijt me. Ja. Het spijt me heel erg. Uh, kan ik anders iets voor u doen? Zal ik u naar huis brengen? Ja, uh, ja dat moet dan maar. Waar is u in verliezen wagen? Wagentje, is wel ja. Ja. ja. spijt me. Zal ik u naar huis brengen? Ja, dat, dat moet er maar. maak maar heel erg. Ja, graag. Ja. ja. Kan ik iets voor u doen? Zal ik u naar huis brengen? Ja, graag. Waar staat uw invalide wagentje? Die heb ik niet. Rollator? Nee, die heb ik ook niet. Oh, wat een toestand allemaal, zeg. Nou, uh, wat moet u hebben? Hebt u een lijstje? Nee, nee, later maar. Ik, ik, ik, uh, ik wil graag naar huis. Dat lijkt me heel verstandig. Ja. als een zwaluw. Schim van wie ik was. Ik leg me erbij neer. Hoor aan wat je belooft. Ik herhaal het keer op keer. Je moet veel kleiner worden. Dus, dus, dus wat, je, wat je zegt, de grote gebaren en zo. En het, ja, mensen zitten echt in de voorstelling. En het is allemaal kleinschalig. Dus je moet. Je moet het klein houden en ook niet te veel emotie in stoppen. Want ik denk ook dat mensen die blind zijn, die zijn zo, uh, hebben hun gehoor zo ontwikkeld... dat er heel gauw uh, te veel is. En dat je heel erg... Dus moet, daar zijn we ook heel erg op gericht op de geluiden. Hè? Een hele grindbak langs op, ja, op de stoelen. hier een hele grindbak langs voor de buitenscene. Uh, je krijgt inderdaad uh, geluid en geur en uh, je proeft ook soms misschien wat. Dat is ook even te vragen of dat er komt. Maar betasten niet, nee. Het zou kunnen zijn dat dat misschien ook wel een beetje onveilig gevoel geeft. Wat gebeurt er nou voor mij? Oeh. Dat heel erg, ja. Jij ja, oefent al even. <lacht> de... ja, <lacht> hoe, hoe het is al niet, jij ja, doet het nog een keer. Oh, het Maakt het jou wat uit dat je niet te zien bent tijdens de voorstelling? Nee, ik vind het wel leuk. Is het anders? Nee. Want normaal is wel een groot deel van je présence natuurlijk als artiest. Ja, dat is wel waar. Ja, maar uiteindelijk, omdat je het. Tenminste, denk ik, als je wilt dat het goed klinkt. zou je het toch ook gewoon moeten spelen? Ik bedoel, ik kan wel alleen tekst gaan staan geven, maar dan, dat werkt niet helemaal. Je het? Dus toch je armen? Je... Ja. Ja, het gaat toch allemaal mee. Het ja, enige dat vind ik is. Ook ja. Je probeert dan gewoon zeg maar innerlijk ook, ook, ook in zo'n rol te kruipen. En dan ga ja. je dingen doen en dan ga je intonaties. Je fysiek gaat toch mee. Het enige wat een beetje maf is dat we geen kostuum hebben. Ja. Nou ja, behalve schoenen natuurlijk. Die, ja. Ja, die, want die zijn wel specifiek, want dat hoor je echt. Maar. Uh, maar, maar dat vind ik eigenlijk ook wel grappig. Ik denk, oké, okay, ik hoef helemaal niet in de, in de smink. Nee, Terwijl, ik, dat, wat dat, ik dacht wel laatst, want, want dat is voor mij altijd een soort moment waarop je gaat concentreren. Dat je al die make-up ja, erop smeert. Nee, dan dan zegt, oh, dat gaan we nu niet hebben. Ja, ja, precies. Ja, ja. En er is van tevoren nog, ik weet niet of Jacques het ook gezegd heeft, maar is er ook de overweging geweest. Of tot morgen. Om blinden zelf te laten spelen. Om dat zou natuurlijk gewoon helemaal... Uh, ja, maar je zou beginnen te doen, wellicht. Maar dan was het gewoon ook lastig geweest, omdat het zo nauw luistert. De paden die je loopt, uh, alle geluiden die je moet maken. En die precies daar op dat moment, en de timing. En dat Dus de daarom was wil je juist weer niet horen. Dus dan, en juist daarvoor moet je toch wel goed zien wat je, je doet, ja, volgens ja. mij. Yes? Oh ja? Yes? Oké. Okay. Jij speelt mee in deze scène, Dick. Wist je dat? Ja, dat weet ik. Ja, ik. Ja, ik. Helemaal voor je nou, uh, voor je weer met de camera. Ik het het voor even voor het voor het voor het voor het voor het voor het voor het voor een voor het voor het voor het het het voor het voor het voor het voor het voor het voor in het schild in Wolfheze. Meer informatie is te vinden op de site omgezientheater.nl. Ga, ga je ook, Vincent Bijlo? Nou, ik, ja, ik, ik, ik wil wel heel graag weten hoe ze dat doen. Want het is natuurlijk wel een ontzettend leuk experiment. Vooral omdat ze inderdaad uh, voor die hele kleine clubjes... die warmte maken en die geuren maken. Dus je ja. krijgt een soort gedifferentieerd theater. Theater in theater. Dus het, je, je isoleert clubjes. En dat is een, dat is een heel aardig experiment, ja. Ja, ja. Dit, dit, dit is, dit is, maar doen du, du, dus geen mensen aan mee die zelf blind zijn, volgens mij? Het is... Nee, dat hoorde je zo even tussen ja. de lippen van... Nee, maar ja, dat luistert ze te. Nou, dat, nee, dat kunnen die mensen natuurlijk niet. Hè, dat, nee. Nee, dat zei ze er dan niet bij, dat ze dat niet konden. Maar uh, nee, nee, maar goed, ja, ieder, ieder zijn beroep natuurlijk ook. Ja, Kijk, dit, ja, zijn, ja. dit zijn natuurlijk gewoon acteurs. Ja, oké. Okay. Maar ja... Ik bedoel, je kunt je afvragen, het gaat, het gaat toch weer steeds om die, om die vraag, hè? Wat, wat, wat, wat, wat de vraag van de zienden steeds maar. Ik, nou ik, ja, niet... wat in dit stuk ook wel misschien toch een, een, iets merkwaardigs is. Als je een stuk maakt voor blinden en je gaat ja. heel erg spelen met die geuren en die geluiden. Dan denk ik wel van ja, nee, maar dat hebben ze natuurlijk altijd al. Eigenlijk is het meer een stuk voorziende, want je, je, je, je laat de Werkelijkheid gechargeerd zien, zoals ik die meemaak. En maar, maar voor de zienden die dus uh, geblindelijk worden, ja, is, het over, is het gewoon meteen de overleving, overlevingsmodus van, uh, van hoe kom ik hier, uh, hoe struikel ik niet? Ja, maar goed, die, die, die zitten dan bij nee, stoelen. Dat, dat, acht, uh, dat ja. achtbaan-experiment zou ik wel geweldig hebben gevonden, want er is geen, bijna geen leukere ding voor mij dan een achtbaan. Oh, man, ik vond het zo geweldig. En dan zit je, ja, je maar je zit wel helemaal vastgepinst. Dus je kunt toch nergens naartoe. Dus het is toch, nee, er zal ook ja. nooit iets, iets ergens gebeuren. Mijn, dat mijn, is, maar, het is eigenlijk. is een soort, soort achtdame. Ja, ja en, maar, maar ik, ja. ik blijf het toch een beetje, een beetje, een beetje merkwaardig vinden. Dat je, als, je, als, je ik zou, als ik zelf theater alleen maar voor blinden zou maken. zou ik het waarschijnlijk toch heel anders aanpakken. Hoe dan? Nou, ik zou niet die, die nadruk zo op die geur en die geluiden leggen. Omdat dat onze dagelijkse werkelijkheid is. Ik zou zoeken naar andere vertalingen. Uh, ja, hoe ik dat precies zou doen, dat moet ik nog ik even uitwerken. Je hebt het nog niet gedaan, hè? want je hebt, je hebt veel theater gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld ook een keer in een container... Hè? heb je toch een keer een voorstelling gegeven... het was helemaal donker... Ja, nou, beetje... dat, dat heb ik echt gedaan voor de, voor, om, om de ziende medemens eens een lesje te leren. Toen heb ik een voorstelling in een, in een zeecontainer gegeven in het uiterst donker. Daar kunnen veertig daar kunnen mensen in zitten of zo. En dat is een tirade van uh, zeker anderhalf uur. Ja. Een woedende tirade tegen de ziende medemens. omdat die altijd gewoon ja. uh, als een kip zonder kop zijn ogen achterna loopt. En alleen maar voor dat beeld gaan. En zaten er zaten heel veel voorbeelden in, bijvoorbeeld van. Ja, er bestaan bijvoorbeeld speciale Europese wetten die regelen hoeveel verfstoffen er in de schil van een sinaasappel mogen zitten. Hoeveel vanwege, het water kleurtje, er in vanwege het kleurtje. Een, vanwege ja. het kleurtje. Hoeveel water er in een kipfilet mag zitten. Om, om er de, de mooi te laten uitzien. Dat is officieel bij wet geregeld. Dus die, de, het oog wil veel meer. De tomaten, wat dacht je van de oude uh, Hollandse wasserbomben? Die, die, ja. die, die vreselijk smergen, Die smaakten nergens naar. Maar, maar ze zag er heel een geweldig uit. Ja, ja. Uh, ja, ja. Dus ja, Hoe kwamen de mensen naar buiten, daar? Ook oh, heel bedrukt en, <laughs> en licht suicidaal eigenlijk. <laughs> die, ja. die, die, die, die wisten... Die, die, die, die, allemaal dachten ze van... Jezus, wij zijn dus ook van die zienden... Waar, wij het, waar jij het nu helemaal tegen hebt gehad. Maar uh, nog eenmaal terug naar... als je dus een blinddoek voor hebt... je bent een paar uur in zo'n voorstelling... en je doet de blinddoek af... hoeveel heb je al meegekregen van, van, van, van, van, van wat je probeert te bereiken? Nou, bij deze voorstelling denk ik wel vrij veel. Omdat ja. hij daar, daar wel heel nauwkeurig en accuraat op, uh, op is gemaakt natuurlijk. Ja. Alleen, nogmaals, je bent natuurlijk nooit in mijn wereld geweest. Nee, dat, dat, is, dat, dat, is, natuurlijk, dat is natuurlijk onmogelijk. Je hebt natuurlijk ook van die, van, die, van die restaurants waar je donker kan eten. En dan hebben mensen dat gedaan. En dan, en dan zeggen ze, ja, nu weet ik wat jij altijd meemaakt. Nou, als ik zo zou, mijn hele leven zou, zou moeten leven als die mensen in een uur zijn. Dan zou ik natuurlijk geen leven hebben. Nee. Ja, maar, maar wat je vorige. Eh, we spraken je net over de telefoon. En toen zei ik. Ja, voor voor doven heb je niet zoiets. Een dove uh, restaurant. Het dove restaurant? Ja. Nou ja, dat is bijna alle restaurants. Want het is meestal zo'n teringhering okay. in zo'n restaurant. Dat je sowieso niemand verstaat, natuurlijk. We gaan naar Men of Moods. Dat is een, een, een, een stuk van het OT-theater. Uh, het onafhankelijke toneeltheater. Men uh, of Moods is een toneelstuk van James Kelman. En uh, de, die voorstelling die was tot december vorig jaar. Het gaat over Sammy, een ex gedetineerde gespeeld door Bert Luppes. Die wordt op een zondagochtend wakker... en kan zich niet meer herinneren wat er die dag daarvoor is gebeurd. Na twee dagen drinken met zijn vrienden richt hij letterlijk in de goot... en ontdekt dat zijn nieuwe dure schoenen zijn vervangen... door een afgetrapt paar dat hem niet past. En dan wordt hij tijdens een aanvaring met de politie... ook nog eens zo afgetuigd dat hij de volgende dag... volledig blind ontwaakt in een politiecel... Zonder zelfs mederijden, met ontroerend optimisme... probeert hij zich aan te passen aan de, ja, die wereld waarin geluiden en alles dat tastbaar is, een nieuwe dimensie krijgt. Uh, Itse-daar-medewerker Jacqueline Maris sprak met Bert Luppers... vlak na die laatste voorstelling van Men of Moods. Nou, jongen. Top, Bert. We zijn bij de laatste voorstelling van Men of Moods... van het onafhankelijk toneel uit Rotterdam... gebaseerd op een roman van de Schotse schrijver James Kelman... Sammy wordt na een avond doorzakken en een akkefietje met de politie blind wakker. Het podium is leeg, zwart glimmende wanden. Links op het podium staan in een vierkant opgesteld muziekinstrumenten en toneelattributen. Bert Luppes houdt tijdens de voorstelling twee uur lang zijn ogen dicht. Studio Itzeda liep met blinde Bert over het verlaten podium. Of was het met blinde Sammy? Nou, kijk, het is, nu nog het is nu nog enger, omdat ik natuurlijk ontzettend veel lawaai hoor. Daar ben ik helemaal gek van, want ik denk de hele tijd... Uh, straks uh, stoot ik of uh, valt er iets naar beneden of sta ik in de weg. Dus je bent de hele tijd bewust van waar je bent. Trouwens, ergens de muur? Nee, nog een <lacht> stukje verder. Ik loop nou voor mijn gevoel dus uh, naar links... vanuit het uh, publiek uitgezien naar rechts. Ik weet dat hier dus ergens het, het, het, een gat komt. Want er zit een gat, een deur in het decor. Nou, daar ben ik... Ja, hier, ik heb hem... <lacht> Nou, dit was voor mij ook een soort houvast. vast, uh, dit gat waar ik nu voor sta. Ja, die concentratie is eigenlijk veel groter als je met je ogen dicht speelt. Dus elk geluidje wat je hoort, dan denk je wat is dat, wat is dat. Terwijl als je het kan zien, ja het is zo logisch als het maar kan zijn natuurlijk, dan kan je dat meteen plaatsen. En uh, het kostte me dus meer moeite dan anders om me nog meer te concentreren. Nee! Ik wilde ook, dus dat me volhouden om... Ik heb ook een deel van de voorstelling... speel ik met een afgeplakte zonnebril... om toch maar te... Uh, kijk, ik weet nou niet of jij er nou bent. Nou, nu voel ik je weer. Want dat gebeurt in de voorstelling ook. Dan sta ik te praten. Hè. Dan denk ik, sta je nou nog wel hier bij mij te luisteren of niet? Maar nou, ik voel je. Ik heb natuurlijk wel een mise en scène, maar ik kan ook wel eens verkeerd staan. Dat ik met mijn gezicht naar de muur sta, terwijl ik toch voor mezelf overtuigd ben van het feit dat ik met mijn neus naar het publiek sta. En dan sta ik echt helemaal verkeerd. Dan pakken ze me beet en dan, dan draaien ze me uh, de goede richting op. En dat was voor hun, voor mijn collega's, ook best moeilijk. Om dus samen te spelen met iemand die je niet aankijkt. Samen spelen is, is, is voor een groot deel ook elkaar aankijken. Dus dat, ik denk dat het voor hun ook wel bizar was. Ach, mijn lijf. Dit is godverdomme mijn lijf niet. Dit is godverdomme, mijn lijf niet. Dit is mijn lijf niet. Je staat trouwens wel meteen zo, zo Sammy weer. Is het. Gebukt met dat kettetje een oh beetje Ja, dat oh ja, ja, ja, ja. gaat vanzelf. Je, gaat, je hebt je gaat een natuurlijk een heel ander fysiek. Ja, ja. Om, maar misschien ook omdat je je niet corrigeert. Mijn collega's die zeiden, Bert, je, je, je praat ongelooflijk met consumptie. Je, je, je, je bent ontzettend aan het spugen als je, als je spreekt. Nou, dat heb ik niet als ik kan zien. Maar zoiets, je corrigeert je niet. Je bent niet bewust van hoe je eruit ziet. Nog een geluk dat ik nooit zo'n liefhebber van televisie ben geweest. Dat scheelt alweer. Ja, sport vind ik wel leuk. En uh, sommige documentaires, maar geef mij maar een goed boek in de radio. discussieprogramma's en dingen die met nieuws te hebben. Maar... Muziek! Muziek, dat is wat ik echt nodig heb. Maar weet je, wat we in Blinden tegen mij zei, is het met je ogen dicht spelen... dat dat veel moeilijker is dan blind zijn. Weet is je waarom? zo? Nee? Omdat hij zei van, wij blinden, zei hij, hebben, hebben onze zintuigen ontwikkeld. Dus dat, dat gehoor, dat voelen, dat, dat is veel sterker geworden. Terwijl ja. jij, jij, jij verliest iets. Ja, nee, dat geloof ik ook. Ja, dat klopt, dat heeft hij wel gelijk. En die, die, dat... dat... Bij toeval stond ik op het Malieveld ten tijde van de demonstraties. En er waren dus ook mensen die in die bajongregeling zitten. En bij toeval kwam er een blinde die, en die begon te twitteren. Die man, ik keek mijn ogen uit. Die man, ja, die, die, die was ontzettend snel tijdens die demonstratie... liep hij gewoon met zijn blindenstok heel hard en heel snel, voor mijn gevoel... door die mensenmassa heen. Nou, dat zou ik niet durven. Ik durf dat gewoon niet. Ik ben ook bang af en toe als, dat ik ergens mijn kop stoot... Hier, op het podium. Ja. We staan nog op het podium. Ja, ja. Nee, en, en met name ook uh, de muziekinstrumenten. Maar het zou mooi zijn als, dat, als je dat nog bijna als publiek nog voelt... dat er een gevaar is, schuilt in het feit dat iemand blind op het, zonder dat hij kan zien... dus op het podium staat, terwijl er speakerboxen staan... Uh, uh, geluidsapparatuur, lampen. Ziek! Ik ben gewoon ziek! Ik heb hulp nodig. Wat voor nou geld. Voor een taxi, een bus. Heb ik een stok? En een stok zouden de mensen weten wat er met me is. Je staat nu al een kwartier lang met je ogen dicht. Ja. ja, maar weet je dat het best lekker is? Het heeft ook een soort van, van rust. Ik zie niks om me heen. Dus ik hoor nou allerlei dingen en ik denk, nou, zo doen maar. Ik zie jou niet, wat ik wel jammer vind, maar... <laughs> maar aan de andere kant geeft het ook een rust. Dat ik, ja, ik sta hier gewoon met jou te praten en ik zie niks. Dus ja, wat er gebeurt, dan gebeurt er. En wat voor mij als toneelspeler altijd wel helpt... is dat ik toch een soort belang moet voelen. Door zo'n opdracht te stellen. Door mezelf de opdracht te stellen van... ik blijf mijn ogen dicht. Vind ik, vind ik een extra uitdaging waar ik me aan wil houden. Ik kan natuurlijk smokkelen. Maar dat, dan denk ik, ja, dan speel ik vals of zo. Heb je nooit dat... gedaan? Nee, nee, nee. Nee. Ook niet achter die zwarte zonnebril. Nee, nee want uh, als ik dat zou doen, dan raak ik mijn concentratie gewoon kwijt. Nu heb ik gewoon één concentratie. Maar ik zal je vertellen, Jacqueline, de volgende voorstelling, voorstelling die ik ga spelen is weer een blinde. Ik moet me laten inschrijven, mijn naam opgeven voor een, een hond en een witte stok. Dit is natuurlijk een wachtlijst, je krijgt niks vlug voor elkaar in die pokkerland. Ik heb nooit echt van honden gehouden. Maar ja, je bent blind of niet, dan heb je hond nodig. Ah, die schoenen, die schoenen, die schoenen! Ah! stomme met Ik vind het een beetje eng zelfs, nu ik het zo lang dat je me niet één keer aangekeken hebt. Doe je ogen open, Sammy. Ik ben het dat we hier staan, dat begrijp ik. Dat had ik wel door, ja. Dus je ziet ook veel met je oren eigenlijk? Ja, nee, maar dat is natuurlijk zo. Ik ben toch niet te schandig, plink ben ik de donder. Oké, okay, ontspannen. Rondgaan. Neem je tijd. Neem je tijd. Linksaf. Linksaf. Oké, okay, doe nou linksaf. Je ja, gaat gewoon linksaf. Ik een liedje. Nee, geen liedje, zo verdomme! wij blijven, niet in elkaar storten. Nee. Dit is niet het geschikte moment, we zijn allemaal wel eens in elkaar gestort. We weten heus wel wat dat is, in elkaar storten. dit is niet het geschikte moment. Dus er is ook geen probleem, laat maar gewoon over je heen komen. Laat maar Man of Mood, want OT-theater helaas uh, niet meer te zien. Uh, dit is Studio Itzerda en uh, op Skype nog steeds Vincent Bijlo. Um, Vincent, ja? herken je iets in wat, uh, van wat Bert Luppes uh, vertelt? Ja, wat, wat algemene dingen wel. Alleen hij, ja, hij gaat dus inderdaad van ziende naar, naar blinden. Ja, als ik, op, als ik op het toneel me sta, me ja. ben, ik, ben ik wel ja. heel anders dan hoe hij op het toneel staat. Natuurlijk. Ja, maar bijvoorbeeld uh, wat hij ook zegt over dat je dus dat, dat met consumptie zijn. Met ja. ja, nou ja, ja <laughs> daarom werk ik natuurlijk ook bij de radio. Dat, dat snap je wel, hè? <truimert> Nee, hoor, dat doe ik helemaal niet. Ik praat niet met consumptie. Dus mensen kunnen gerust op de eerste reizen. Je hebt, je hebt zelf een techniek ontwikkeld hè, om jouw plek op het toneel te bepalen. Hè? Ja, ik het heb het een soort he? raamwerk van latjes op het toneel... waardoor ik uh, altijd heel goed weet waar ik ben. En ik kan ook heel erg goed voelen aan het de, aan, aan de licht... het licht op mijn voorhoofd, op mijn gezicht, uh, wat, uh, waar het publiek zit. En daar maar, kan ik echt goed op richten. Maar ze is echt een, een techniekje helemaal, helemaal zelf op ontwikkeld. Want er is, uh, verder zijn weinig mensen... Uh, in het buitenland ook verder, hè? Die, die, die, die niet zien en bij het theater zitten? Nou, ik heb niet nee, echt, echt nee. enorm know-how of uh, ervaringen opgedaan daarmee. Nee, ik heb het gewoon zelf uitgevonden. We, we en zijn nog onze tijd heen. Uh, je bent straks te horen in Holland ook. Waar gaat het over? We het hebben is, vanavond uh, Jacqueline de Savonin-Loman. Die is heel lang wetenschapper geweest, haar hele leven. En nu is ze sinds zes jaar is ze cabaretier. Zij is de oudste cabaret aan winst van Nederland. Dat straks. Uh, dank voor het luisteren. Bedankt, Vincent, bijlo. Volgende week is er weer een week, vrienden van de radio. En die volgende week kent ook een zondag. Die zondag kent weer een avond. Inderdaad, volgende week zondagavond. En nu komt het meest bijzondere. De volgende week zondagavond kent ook weer een studio-itserda. Eind goed, al goed.